De Rotterdamse verzorger die vastzit voor de moord op een patiënt wordt verdacht van nog zeker twee moorden. Al onderzoek en vier andere sterfde van in de verzorgingshuizen waar de 21-jarige man werkte. Hij werd twee weken geleden aangehouden nadat een patiënt in het ziekenhuis was beland. Hij had de vrouw insuline toegediend terwijl dat niet nodig was. De rechter heeft het voorarrest van de verzorger met 90 dagen verlengd. Twee kinderen van een uitgezette Armeense vrouw mogen van de rechter naar vrienden van hun moeder. De kinderen van 11 en 12 hoeven niet langer bij het pleeggezin te blijven waar ze waren ondergebracht. De vrouw had haar kinderen naar een geheime plek gebracht toen het gezin in augustus uitgezet dreigde te worden. Twee weken later werden ze gevonden. Hun moeder was toen al uitgezet. Justitie wil nog steeds dat de kinderen naar hun moeder in Armenië gaan. Het bedrijf waar de vermoorde Anne Faber werkte heeft een creatieve beurs naar haar vernoemd. De toelage van 15.000 euro per jaar is voor de opleiding van een nieuwe generatie zakelijk leiders in de theater- en danssector, de baan die Anne Fabers zelf ook wilde. De 25-jarige vrouw uit Utrecht werd twee maanden geleden dood gevonden nadat ze vermist was geweest. De verdachte Michael P zit vast op verdenking van verkrachting en moord. Het weer, de buien trekken weg, het blijft bewolkt met af en toe een opklaring. Vanavond kan het al gaan vriezen, minima vannacht tussen plus 1 en min 3 graden met plaatselijk mist. Morgen overdag bewolkt en met hooguit 2 graden opnieuw koud. Aan mogelijk een bui en iets minder fris. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is de meeste vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Maarse en Nieuwegein 8 kilometer en drie kwartier op onthoud. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, 40 minuten vertraging tussen Leidschendam en Delft. De A5, hoofddorp Amsterdam tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10... een half uur oponthoud door een ongeluk. Die A5 is daardoor ook helemaal dicht. Op de A10 zelf, tussen Geuzenveld en Amsterdam-Hemhavens... ook nog een half uur verdraging. Daar stond namelijk even een te hoge vrachtwagen. En op de N57 van Rotterdam naar Brouwersdam... tussen Brielen en Stellendam... anderhalf uur verdraging door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Nou, straks welkom terug voor het tweede uur Hans en Ronald in de Middag. En wat kan u nog verwachten in dit tweede uur? Dat is om kwart over vijf, dan gaan we ouwe van de week. En om half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart voor het bioscoopprogramma van de week van Circus Zandvoort. En ja, dan is het alweer over, dan is het alweer acht uur. Dan is het alweer zestien uur. Ja? Nee, achttien uur. Ik wou zeggen zes uur. Ik mag altijd degene uitzoeken voor het tweede uur. En ik heb degene uitgezocht, degene die dit zingt... die is volgens mij deze week overleden. En die heeft dit liedje gemaakt. En het is een heel mooi liedje. Hij slaapt wel erg. Nee, het is niet Ronald. Denk aan Oud en Nieuw, of uh, op een of andere manier, met dit nummer. Waarom? Dat is een gil om de keuken uit te maken. Oh, plaatsen. dat bedoel je? <laughs> ja, yeah. ja, dat zou zo maar kunnen, hè? Zeg, uh, weet, yeah. je, weet je waar we zijn? Waar zijn die zandag? Daar zijn we. Ja, en misschien vanaf 16 december komen we nog een keer op de ijsbaan ook. Dat weet je nooit, hè. Nee, je want dan, weet het niet. Je hè? weet het nee, niet. Want die ijsbaan het die staat er tot 7, 7 uh, januari. En uh, ja, is zin in schaatsen? Dan heb je er ook zin in. In Zandvoort natuurlijk, want vorst of geen vorst, in december wordt er geschaatst in Zandvoort AZ. Het wordt er die gezellige ijsbaan compleet met schaatsverhuur, koekenshopie, curlingwedstrijden en natuurlijk disco on ice. Meer weten? www.ijsbaanzandvoort.nl en uh, uh, altijd hartstikke gezellig. Dus ja. komen! Um, deze man heeft denk ik nooit geschaat. <laughs> nee, dat is een beetje <laughs> warm daar. Ja, <laughs> Bob Marley. MUZIEK Ja, jammer. we hadden het er net over, die mensen. Die zijn er constant allemaal stoond, geloof ik, als ik zo hoor zingen. Ja, ja het is onderdeel van de Rasta, geloof ik. Ja, dus, ja. Ja. En daar mag het wel. Nou, ja, weet je, katholieken drinken wijn. Er staat de kroegmeester naast de kerk. Ja, dus, ja dat is en waar. En deze de, die, ja. Uh, ja. doen een jointje. Ja. Nou, één. Ja, ja net zo goed is dat katholiek het ook niet bij, één wijntje <laughs> Nee. Had, uh. <laughs> nee. Ja, ja, en ze hebben allemaal gelijk, moet ik zeggen hoor. Ja, als ja. je ja. hem lol hebt. Toch? Ja, precies. Ja, het leven is al zo kort. Uh, ja, ik ook <laughs> wat, een van de... wat een wijsheid, ja, hè? Ja, ja, je zo een lid van de seniorenclub. begrijp <laughs> ik niet. Ja, ja. ja, ja. ja, ja dus, uh... nou, ik heb een, een vrijwilligersprijs 2017. Oh. Iedereen heeft gewonnen. Staan ja, er. oh, wat leuk. Ja. <laughs> Zandvoort en vrijwilligerswerk kunnen niet zonder elkaar. Door hun inzet kan er zoveel mogelijk in ons dorp gebeuren. Ze maken Zandvoort een stuk mooier... VIP Zandvoort geeft de 30-jaarlijkse vrijwilligersprijs daar graag aandacht aan. Het thema van dit jaar was vrijwilligerswerk en participatie. Nadat bewoners vrijwilligersorganisatie konden voordragen... heeft een jury bestaande uit Gerrie Rutte en Maaike Koper. De derde jurylid, Joke Bees, was, uh, had zich teruggetrokken vanwege haar werkzaamheden. Uh, drie organisaties definitief genomi genomineerd. Ontmoetingscentrum Zandstroom de Samenspraak Zandvoort en het Juttersmuseum. Terwijl Zandvoorters konden gaan stemmen via de website van VIP Zandvoort... bracht de jury een werkbezoek bij de genomineerde organisaties. Ze namen een kijkje in de keuken en genoten van zoveel enthousiasme... en gepassioneerde vrijwilligers. Ieder jaar weer vindt de jury het, om het een onmogelijke opgave om een winnaar te kiezen. Dit jaar hebben ze dan ook besloten om er drie van te maken. Nou, dat is makkelijk, hoef je ook niet te kiezen. Dus... Ze zijn, allemaal zijn ze dus uh, winnaar. En ah, dat, goed zo. Ja. ja, en dat zijn uh, Juttersmuseum, en ontmoetingscentrum Zandstroom en samenspraak Zandvoort. Nou, wat wil je ja, nog meer? Nee, wat ik nog meer wil, daar is de uitzending tekort kort voor, maar ik vind dit uh, top. Dit, ja. is, uh, dit is goed gedaan. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Um, inmiddels, Hans. Inmiddels. Inmiddels. Ja. Onder het kussen. Om... Oh, Oh, gaan we. De... Oh ja, het is kwart over vijf hè. Ja, ik heb er eentje uitgekozen uit. Uh, dan moet ik even, even zelf even kijken. 1967. En het liedje, dat heet Ik Takes Toe. En het is een liedje geschreven door William Stefferson en Sylvia Moy. En het werd een hit voor de platenmaatschappij Motown Records. En uh, Stefferson en Moy schreven het in eerste instantie voor mevrouw Stefferson, Kim Weston. Ze nam het duet op met Marvin Gaye, met wie zij in 1964 een duo vormde nadat Mary Wells plotseling was vertrokken. Ze hielden zich vooral bezig met solo carrières totdat het album Take Two op de toneel verscheen, waarvan het titelnummer op single werd uitgebracht en een grote hit werd. Dus we krijgen Marvin Gaye en Kim Weston, It's Take Two.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 stay true. It takes two, baby, it takes two, baby, to make a dream come true, just take two. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Just take two, just take two. special treat Two can make that a single move, it's something really Lekker nummer uitgekozen, Hans. Ja, goed nummertje, toch? Ja. Ja. 1 ja. en 1 is 2, dus dat is logisch. Joh, echt ja, ja, echt wel. Man, man, Ja, dat man, is hier man, zelfs man. in is Als dat. Als ik het niet beter zou weten, dan zeg ik dat je de technische buiverschool had gehad, man. <laughs> nou, achter de, achter de gasfabriek, zeiden wij vroeger al bij. Achter de gasfabriek? Ja, dan kon je muntjes stellen. Ja, dat heb jij natuurlijk niet meegemaakt, gasmuntjes. Nee. Wij hadden vroeger een meter en dan moest je een muntje gooien, anders kreeg je geen gas. Dus wij hadden gasmuntjes. En die moest je in de winkel kopen. Zodoende kon je je gas kopen. Nou. Ja. Dus wij gingen gewoon achter de gasfabriek op school. En dan konden we muntjes stellen. En de koel gaf nog kanemelk. Ja, ook dat nog. Ja. ja, die moest je wel eerst flink heen en weer schudden. Zo. Hoor. Ja, ik ja. oh, hey. ja, ja. kan me die tijd ook niet herinneren. Nee, dat nee, ja. nee, ja, was dat toen nog helemaal niet. Hè? Uh, ja, ik was er wel. Maar? Uh, ik ken me uh, gasmunten, nee. nee. Dat kan je ook. Nee. Nee. Dus dan ben ik toch wat ouder dan nee. jij. Goed. Hey. Het ritme van Zandvoort op 106.9. ZFN. zie Katie Tunstal. Zo. Oh. Ja? <laughs> nou, dat had ik ook niet verwacht eigenlijk. Nee? <laughs> nee. <laughs> Wat had je nou verwacht? Ja, dat Hans? weet ik niet eigenlijk. Ik had niks verwacht. Ik kon er gewoon niet. Ah, Ja, okay. maar het hoeft ook niet, toch? Dat weet ik niet. Nee, dat hoeft ja, niet. weet je, Hans, je zegt allemaal dingen tegen mij en dan... Uh, uh, ja. Denk ik dan... Uh, oh. Uh, uh, oh, je kan geen antwoord teruggeven. Als je dan toch over dingen hebt... die je niet verwacht... dan ja. zijn dat meestal wel jouw antwoorden. Ja, oké. Okay. Okay. <laughs> ja, daar heb je gelijk in. Natuurlijk ik heb gelijk. Ja, dan, dan zeg je het niet. Uh, <laughs> ik ga weer reclame maken voor een programma... wat op zaterdagmorgen door ZFM uitgezonden wordt. En dat is Goedemorgen Zandvoort. En dat komt live vanuit Hotel Hoogland. En het programma ziet er als volgende uit, volgend uit deze keer. Tien over tien kwartaalgesprek met de burgemeester, met Nick Meijer. Om tien over half elf, dan komt de toneelvereniging Wim Helderink. Want die spelen Viva Victoria. En om tien over elf dan is er weer een politiek praatje. En om vijf over half twaalf, de winnaars-vrijwilligersprijs. Dus het is deze keer is dat uh, drie organisaties. En om tien over half twaalf, circuitzant voort over de Formule 1. En de presentatie is deze keer Irene de Jager en Ben Zonneveld. En de eindredactie is nog steeds Gerry Rutte. Ja, en dus, um, voor wat hoort wat? Dus ik hoor uh, zaterdagochtend uh, vanzelf <laughs> ja, dat ze bij ons moeten wijzen. Ja, luisteren. precies. ZFM draait door en ZFM boulevard. Ja, zo is dat. Ja, precies. Nou, hier, uh, genoeg. <laughs> maar wel dit nummer wel toepasselijk is. Follow you, follow me. Genesis. Heel goed. Kenbare stem van uh, Phil Collins. Yeah. Ja. Waren ze nog met z'n drieën? Zo heet die LP ook. And then there were three. Oh? Ja, dat weet ik niet. Ja, waren ze toen ook met z'n drieën? Ja. Oh. ja. oh. ja. Anders dan heet die LP niet zo. Nee, dat, nou ja, die weet niet. There, ja. there were twenty-four, or there were fifty, of there ja, was one. Je, je kan er ook heen. Die hebben ze ja, allemaal niet gekozen. Ze nee. hebben dus gewoon then there were three. We zijn toch met z'n drieën? Ja, precies. Ja. Wat gaan we zeg, doen? Nou, dit... Oh, yeah. Weer of geen weer? Zomer of hardje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, het wordt wel een beetje hardje winter, denk ik. Het werd een waterkoude dag... met vooral in het westen en het noorden soms zon. Maar geregeld ook buien. Maar soms ook met hagel, hebben we in Hoofddorp gehad... natte sneeuw en onweer. Diep land inwaarts viel slechts een enkele bui... en is het veelal bewolkt. Het werd 3 tot 5 graden. Komende nacht verdwijnen de meeste buien... en daalt het kwik naar plus 1... Tot min 3 graden. Blablabla. Ook morgen is het eigenlijk koud. In de grootste deelte van het land is het bewolkt en wordt het slechts 1 of 2 graden. Dicht bij zee valt mogelijk een bui. En is de temperatuur ietsje hoger. Ja, ja. ja daar komt de ijsbaan aan. Straks hoeven ze, ze niet meer te koelen, dan wordt het gewoon een ijsbaan. Ja, dat, dat, dat scheelt alleen maar geld. Kijk, dus dat de, de, dan houden ze op. Ja. Lekker over. Ja, want weet je wat het in Friesland is... als het min drie wordt? Dan komen die die, die... die rionhoofden komen weer bij elkaar, hè? Ja? Ja, dat doen ze. Ja. Al is het alleen maar om een bordeltje te drinken Ja, maar. precies. Ja. Berenburger. Ja, ik bedoel, ik wil ook wel... je rionhoofd zijn. Je hoeft niks te doen. Alleen, nee, uh, Ik ben niet zo voorstander... van Berenburg. Hoofd. Je wil alleen maar hoofd zijn. Hé, hey, we gaan Roy Orbison doen. Is goed. Die ziet het ook niet ja. zo zitten. Ja. Every time I look into your loving eyes I see love that money just can't buy You got it. Een mooie. Vond je het mooi? Nou ja, ik hou wel van Roy Orson. Zijn stem vind ik altijd heel mooi. Oh. Dus ik kon deze plaat niet, maar ik vind het mooi. Nou, heb, mooi. Heb je weer wat geleerd? Hè, ja, voor een mooi. 27,50. <laughs> nou, ben je nog goedkoop. Daarvan ik ben mee. een heel oh, ja. man. Volgens uh, sommigen ben ik erg goedkoop, hoor. Ja. En, ja, ja, ja, je vrouw? Ja. Zeg je vrouw dat ook of niet? Nee, meestal mensen in mijn omgeving. Oh, nou, dat is goedkoop. De... Ja. Ja. ja. Oh. Ja, nou, woensdag 13 december is er van half tien tot half twaalf... het maandelijkse Mama-café in Bibliotheek Zandvoort. Onder het genot van een kopje koffie of thee... wordt onder leiding van Monique de Jong, mediacoach bij Bibliotheek zuid Kennemerland, gesproken over het thema mediaopvoeding. Moet ik mij het van voorstellen. Ook kun je meepraten over allerlei praktijkvoorbeelden... en van andere ouders horen hoe zij daarover denken... Het Mama Café is voor ouders, voor moeders, waarbij ook baby's en peuters van harte welkom zijn. Gezondheid. Deze ochtend <laughs> ja, worden uh... oh, deze ochtend worden georganiseerd in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. En vooraf aanmelden is niet nodig. Wat moet ik mij gedaan ervan voorstellen? Mediaopvoeding. Ik denk social, uh, social media. Dus Facebook. Kleine, Kleine kinderen. kinderen. Ja, Hans. Is ongelooflijk. Ja, er zijn ja. wel meer dingen die. Uh, ja. Maar goed, breek, bij de bek. Nee, dit is ZFM And I'll come later I'll be a fly bird You'll be my alligator Treat me rough I won't leave a mark Sugar plump and freaky With me in the dark this is wrong Ik Secret. Hans Vertel. Hans Vertel. Of gaan we een Alex hoe? Nee, nee, ik heb wel wat. Oh. Ja, ik, er is weer een wensboom bij Pluspunt. Dit jaar heeft de wensboom van Pluspunt weer vele wensen opgeleverd. Vijf daarvan zijn uitgekozen om in de vervulling te laten gaan. De jury koos voor een mantelzorgster van drie personen... die in het zonnetje gezet gaat worden. Twee keer een leuke dag voor vluchtelingengezinnen. Een gezamenlijk uitje voor scootermobilers. En het regelen van een ontmoeting met de vloggers. Nou, dat hoeft voor mij niet. Milan en Enzo Knol. In combinatie met het in gebruik nemen van nieuwe voetbaldoeltjes bij de flat De Distel. Dus er is genoeg weer uit de wensboom vandaan gekomen. Nou. Het is weer in vervulling gegaan. Nou zie ik dat met die vloggers. Dat vind ik... Eh, maar goed, dat is wat anders. Jij bent ook niet uitgenodigd, Hans. Dus nee, dat helemaal... is maar goed uit. Maar die vloggers die hoef ik niet. Nee? Nee. Nee, nou ja, ik, ik snap dat hele probleem. Of het, het, de functie van een vlogger niet. <laughs> dat zal wel maar Ik ben wat ouder, denk nee. ik. Ja, goed. Ik snap de functie van een potloodventer niet. En toch zijn er mensen die vinden het ja, wel. Nou, leg jij het dan eens uit van die vloggers. Ja, dat vinden, en mensen vinden het leuk om in andermans leven te kijken, Hans. Ja. Ja. Vroeger gluurden ze door de gordijnen heen. En tegenwoordig kijken ze op de telefoon. Bro, ja, toch? ja, daar heb je gelijk. Ja, ja. ja dat is inderdaad. Ja, tuurlijk, Goed, antwoord. Goed antwoord. Ja. Hey, gaat u door voor de koelkast of gaat u plaatje ja, draaien? Al. Guilty pleasures. Yes sir, I can boogie. Bakkara. You try me once, you'll beg for more. Hè, deze. Ja, ja, de twee meiden ja. Ja, ja eentje was uh, niet zo mooi en die andere was vroeger lelijk. <laughs> <laughs> ja, maar ik vond het wel een leuk plaatje eigenlijk. Ja? Een, een, een, een, een sensueel plaatje vond ik het. Wat? Een sensueel plaatje. Oh. dat ben je dat niet vooraf kunnen ja, zeggen? Dat snapt hij niet. Ja, maar toen was ik ook nog een eentje jonger hoor. Ja, precies. <laughs> ja, precies. Dat zegt ook wat de, over de leeftijd van een plaatje dan, hè? Want, ja, inderdaad, dat is Heb je, ook je nog, zo. Wat ook nog wat nuttigs te vertellen of ga ik nog wat nuttigs? Nou draaien. ja, ik weet niet, ik weet niet of jij van poker houdt. Nee. <laughs> nee, Nou ja, de Zandvoortse voorse voorronde voor het Nederlands kampioenschap poker voor teams. Dat was bijzonder geslaagd. 78 deelnemers waren naar restaurant Epp Vloed in Amsterdam Beach Hotel gekomen om een kans te maken op die finale in Ermelo. Ze kwamen van Heinde en verre kwamen ze om te pokeren. En uh, de, teams zijn de winnaars van het team de Macau Reglers uit Aalsmeer hebben gewonnen. Het team Streaming Connectors, de tweede. En Lords of Dev Poker in Den Haag. Uit Den Haag is het derde team dat uit deze voorronde... naar de grote finale in Ermelo mag. Ja. Nou, daar kan je een hoop geld mee verdienen trouwens, hè, met pokeren. Ja. ja, Een ja. nou, pooierspelen ook, maar dat is weer... Wat... Met wat? Een pooierspelen. Oh ja. We hebben het bioscoopprogramma tot 6 december. En dat is Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer. Woensdag, zaterdag zondag om half twee. De Kleine Vampier, 3D in het Nederlands. Woensdag, zaterdag, zondag en woensdag om half vier. Victoria en Abdul op woensdag 29 29.11. Dat is te laat. <lacht> Victor, <lacht> en dat is dinsdag om Stoon. half twee. Dus... Ja, ik, ik las er te laat, zag ik het. De, uh, Victoria en Abdul, dinsdag om half twee. De Mountain Between Us, donderdag, zondag, maandag en dinsdag om acht uur. En nog een keer de Mountain Between Us, op vrijdag en zaterdag om half tien. Zellavi, op vrijdag en zaterdag om zeven uur. Paddington 2, in het Nederlands. En dat is dan 6.12, dus dat kan wel, dat is half twee. En Maudi dat is twaalf om half acht, s avonds. De kasta is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En verwacht wordt... Murder in the Orient Express, 7 december. Dat is een hele goede film, denk ik. Captain Onderbroek op 9 december. Dat is ook een ja. hele goede, film, hele goede film, 3D, Ferdinand, in het Nederlands, 16 december. En Huisvrouwen bestaan niet, 21 december. En dan, ja, er is nog een Ladies Night, maar dat is pas in februari. En de locatie is Circus Sandvoort, Gasthuisplein... Nummer 5 Zomer of winter. Altijd weer. Zie When you're gone, Brian Adams. En de dame die meezong, die hadden we net ook al gehoord, Melanie C. Ja, een goede. Ja. ja. Ben je een goede? Ja, dat is wel een leuk. Een oh, ja. ik denk je kent de dame. Nee, nee dat niet. Nee? Nee, nee, nee. nee Oké. Okay. Nou, ik, ik ben niet is. zo bekend wat dat betreft. Nee, nou, hij nou, euh, hoeft ook niet bekend te zijn. Waar, waar, de, wij, misschien blauwe, wel, waar wij misschien wel bij, bij horen, <laughs> dat zijn de Babbelwagen. De Babbelwagen, want die komt weer terug. En de babbelwagen in Zandvoort... het is een historische digitale fotovoorstelling... van Zandvoort aan Zee op een groot scherm. Met dit keer, en daar komt die bijname deel 3. Dat is Piet van Treus van Kruis, weet ik voor hoe het allemaal gaat hier. En de commentaar is van Ton, uh, Ton Drommel. En het is 2 december, aanvangers om 8 uur... in Hotel Faber, straat nummer 15. En de kosten zijn 5 euro. Ja, het enige wat ik weet over die bijnaam is dat sommigen die uh, weten wel de bijnaam, maar niet de echte naam. Nee, nee, nee. nee dat, dat, maar dat is volgens mij in, uh, vooral in Zandvoort hier, hè? Dat, nee. Die, nee. Als je bij mij uh, op de middelbare school zou vragen van wie is Ronald, dan bedoel En wie was jij dan? Kraai. Kraai gewoon? Ja. Ja, want Toet heette ook geen Toet. Nee. Maar is dat ook een bijnaam, of niet? Mm, nee. Dat, dat is uh, nee. Dus, maar nee. je krijgt straks Toet van Toet. Ko koos nou. Ik krijg straks Toet van Toet. Nee. Die, voor je kleinkind bedoel ik. Toet van nee. Toet. Nee. Of dat niet. Nee. Nee, nee, ik heb geen idee hoe die gaat heten, maar uh, uh, alles behalve dat. Nou, Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Dat ja. hoop je. Ook geen willem Nee. Nee. Ro Ronaldinia. Daar heb je hem. Hans, ik ga nu het geluid wegdraaien bij je.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 there Ground Attraction. Uh, nou, uh, degene die uh, uh, veel naar de tv kijken... Ik moest even op het woord komen. Ja. Die veel naar de tv kijken, die weten ook dat dit uit een bierreclame komt. Hans. Ja, dat dacht ja, ik. Precies, ja, precies. Jij weet het. Nou, nou het nee, dat weet ik, ik weet het ja, niet. Wel, je je <laughs> wist het wel. Nee, want ik schrok ervan eigenlijk. Nou, boosje <laughs> nee. Ja, dat wel. <laughs> ja. Nou. nou zit er eentje weer in Hoofdorp. Nou, nou, nou, Nou, ja, wat... nou, ja, ja, maar ja, ja. ze drinkt zelf net zo hard mee. Ja, dus... dat is het ook. Maar ze wil het niet weten. Nee, precies. En... <laughs> uh, vorige week donderdag was de Zandvoortse raadzaal... meer dan overvol met jonge sporters en belangstellenden... voor de jaarlijkse bijeenkomst... waar de Zandvoortse kampioenen van het afgelopen jaar... in het zonnetje werden gezet. De kampioenenavond werd georganiseerd door de sportraad Zandvoort... en is... Dankzij diverse sponsoren... een feest voor de Zandvoortse kampioenen. Tot 14 jaar. Als je dat ziet hoe vol dat zit... dan denk ik, Zandvoort dat is één druizende sportfirma. Maar dat valt af en toe bij sommige sport... Uh, valt het toch tegen. Softbal bijvoorbeeld. Dat, ja, uh, maar je, je, je, je kan maar zoveel sporten spelen... op uh, 20.000 inwoners. Ja, dat, dat is natuurlijk... het is niet zo'n groot dorp. Dat, daar heb je inderdaad ja. gelijk in. Ja, maar, natuurlijk uh, heb ik daar gelijk in. Je hebt altijd gelijk. Maar... <laughs> <laughs> denk je uh, Wethouder Gert-Jan Bluis verving zijn collega Sportwethouder Gertone En hing alle kampioenen een medaille om Na afloop kregen alle kampioenen Nog een herinnering aan deze bijzondere avond Nou, dan denk ik inderdaad Dat het uh, zeker een bijzondere avond is Ja, precies Ja, heel goed Oké okay. Volgend jaar weer Het uh, zijn me la culpa Wie zijn broer? Luis Fonsa Oh, die Fonsi sorry <laughs> Esta historia algo que confesar, ya entendí muy bien qué fue lo que Het is niet waar. is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Het We zijn even op zoek naar een eindtune voor, deze, voor dit programma. Ja. En, uh, we gaan nu uh, Austin Powers uitproberen of dat wat is. <laughs> ja, we gaan het even bekijken. Ja. En uh, nou, Ik hoor vanzelf of het ja. wel niet sexy Oh, dat is van die film. Ja. Ah. Precies. Volgens mij is dit uh, The Spy Who Shacked Me. Ik uh, vind het een walgelijke films, maar goed, dat is namelijk zo meteen. <laughs> um, dit is al niet de plus, Hans. We zijn er doorheen. Ja, morgen zijn we er weer. Ja. En dan wordt het weer sterk. We zijn weer op volle sterkte. Ja. Met z'n vieren. Met z'n drieënhalve. Ja, met z'n drieënhalve zijn we er dan weer. Een hele goede avond. Veel plezier. En morgen weer gezond op. En tot morgen. Ja, tot morgen. Vijf uur. Doei. Hallo.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 Oud-minister Dijsselbloem wordt in januari opgevolgd als voorzitter van de Eurogroep. De adviesgroep waarin de Eurolanden hun economisch beleid coördineren... kiest maandag de opvolger van Dijsselbloem. Er zijn vier kandidaten. Het zijn de ministers van Financiën van Portugal, Luxemburg, Slowakije en Letland. Met de aankondiging komt er een eind aan de geruchten... dat Dijsselbloem nog een half jaar langer voorzitter van de Eurogroep zou blijven. De OPEC handhaafde beperkte olieproductie. Tot eind volgend jaar produceren de aankondigingen...